Het is de zomer van ZFM met, met nu de nacht. Metro Live presenta... This is Resident. Hernan Catanio. Sábados a la medianoche. Hernan Catanio. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernan Catanio. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano Oh,